Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Tweede Kamer, wat Tuur in water staat, een tekort heeft aan ambtenaren... die verstand hebben van het dossier Lelystad Airport. Aanleiding zijn de uitspraken van voormalig staatssecretaris Dijksma... over de expertise van ambtenaren. Afgelopen weekend zei ze dat het ministerie nauwelijks mensen heeft... die zelfstandig kunnen berekenen welke geluids- en milieugevolgen... bepaalde maatregelen hebben. Kamerleden van de CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks... willen van minister van Nieuwenhuizen weten of dat klopt. Premier Rutte hoeft niet te getuigen in de strafzaak tegen Geert Wilders. De advocaat van de PVV-leider had Rutte en zes oud-ministers opgeroepen. Ze hadden zich uitgelaten over de minder-Marokkane zaak... en hebben het Openbaar Ministerie daarmee aangezet tot vervolging, zegt de verdediging. Maar in een tussenarrest heeft het gerechtshof nu besloten dat ze niet hoeven te getuigen. Wel eist het Hof van het Openbaar Ministerie een gedetailleerd verslag... over de manier waarop de duizenden aangiften tegen Wilders tot stand zijn gekomen. De gemeente Amsterdam heeft nu ook afspraken gemaakt met booking.com om de illegale verhuur van appartementen tegen te gaan. De site gaat het onmogelijk maken om woningen langer dan 60 dagen per jaar aan toeristen te verhuren. Een langere periode is alleen toegestaan met een vergunning. Ook mogen er maximaal vier toeristen op een adres verblijven. Met Airbnb heeft de gemeente al een soortgelijke deal. Amsterdam neemt steeds meer maatregelen tegen de verhuur. Sinds vorige maand geldt voor verhuurders ook een meldplicht voor elke keer dat er verhuurd wordt. Het lijkt erop dat Whalen volgend jaar opnieuw naar het Eurovisie Songfestival gaat. In een video die Avro Tros vandaag online zette, zijn daarvoor allerlei aanwijzingen te zien. Het zal niet de eerste keer zijn dat Whalen op het Songfestivalpodium staat. In 2014 werd hij samen met Ilse de Lange tweede. Het Songfestival is begin mei in Lissabon. Het weer op steeds weer plaatsen zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Later vanmiddag vanuit het noordwesten kans op lichte regen. Dit was het NOS voor ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. Er staat momenteel geen.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 Iets uh, helemaal mis hier Met een uh, Met een kabeltje Dus ik moet even die computer ook niet opstarten Dus ik gooi u even in de non stop Komen we zo weer terug met uh, een kabeltje wat niet... even niet doet wat het doen moet. Maar uh, we vinden altijd alles. Welkom bij Sans voor de Lust. Even geen tune. Nou ja, dan maar niet. Uh, de computer start opnieuw op en het komt allemaal goed. En Beb heeft intussen een leuk plaatje uitgezocht. Dus Beb gaat nu gewoon even uh, iets moois laten horen. Vannacht. Wat zei je? Voor als we alles weer hebben gehad... Ja. de nacht komt dan... Ja. Zo is het helemaal goed. mooi. Ik zit je hier gewoon om lekker... Uh, het nieuwste voorzonder moet je ineens de plaatjes uitzoeken. Het is nog vreemd. <laughs> Dames en heren, dat waren ze dus. Uh, en uh, intussen werkt alles weer. Dus uh, we, kunnen weer, uh, we kunnen weer gewoon uh, doen uh, zoals we het uh, uh, gebruikelijk uh, altijd doen. Hè? Dus het kan weer, het kan weer. Ja, maar ja Ik ben weer wakker. Ik ben weer wakker. Goed, nou, dit is de stand voor het leus, dames en heren. Welkom dat u er bent, helemaal gezellig. En uh, we gaan weer een, uh, een uh, leuk programma. Uh, de, de start was een beetje vals, maar daar kunnen we helaas niks aan doen. Ja, het is niet anders. Het gebeuren wel eens, hè, die dingen. Maar Bep is er ook weer en dat uh, was al duidelijk. En uh, uh, we gaan maar gauw beginnen, want anders lopen we helemaal achter op schema. Nou, we hebben niet zoveel te doen vandaag, dus dat valt weer mee. Artiest in het licht. Ja. En dat zult u niet zo gauw van ons verwachten dat ik dit draai. Maar ja, hij is jarig vandaag. Dus uh, vanuit hem maar, hè. Ja, hij is jarig. Hij wordt, uh, als ik het goed heb... Uh, ik weet niet, 52 geloof ik. Ja, 52 wordt hij. Rob Zorren. Wie maakt er geen fouten in het leven... Nooit een keer over de schree. Laat ons voor vandaag alles vergeten Lach en leef je droom voortaan en leef Lach en leef je droom voortaan vergeef Laat mij maar leven hoe ik leven wil Sure, De praatjes over anderen Reizen naar zichzelf, dat doen ze niet Wie bepaalt wat wij moeten veranderen Leef toch met vandaag, dat is heel normaal Leef toch met vandaag, dat is heel normaal We're the Ja, Rob Zorn. De man is uh, 52 geworden vandaag. We gaan naar de 3-1. En dat is een hele rare. 3-1? Dat is een hele rare. En dat zal mijn collega Bart Vermeer wel goed doen, deze. Out, you're breaking my heart. Ouch. I'm falling apart. Met, I He must admit met. I fell for you right from the start I must admit I fell for you right from the start Now, Now when we meet all kinds of things It seems upset the apple's caught All kinds of things it seems upset the apple caught Out, don't desert me Out, please don't hurt me Out This thing called love. Why do they say it makes the world go round? I, I can't explain, I the, way can't explain I the, the way I feel for you. My feet don't touch the ground. Ouch! Don't desert me. Ouch! Please don't hurt me. Ouch! Ouch! When we first met, I must admit I fell for you right from the start. Now, now when we meet, all kinds of, meet. Things, all kind of things it seems upset the apple cart. Ouch! Don't deserve me! Ouch! Please don't Leuk. Ahem. Goed. Nou. Uh, u zult zich ongetwijfeld afgevraagd hebben wat dit is. Want niet iedereen kent dit. Maar het is wel eens leuk om dit te horen. Uh, dit waren namelijk de Rattles. Uh, ook wel bekend als de Prefab 4. En het is een parodie op de Beatles. En de uh, band uh, bestond, uh, bestond ooit als een, als een sketch in Eric Idle's... Uh, Televisieprogramma Rutland Weekend Television Hij werd vooral bekend Door de namake documentaire Die ze gemaakt hadden All You Need Is Cash uh, Uit 1978 En het vervolg The Rutles, Day, uh, The Rutles 2 Can't Buy Me Lunch De band uh, Is leuk om te weten Nou, Ik noem u even de namen De band bestond uit Ron Nasty En dat was een parodie op John Lennon Die werd gespeeld door Neil Innes dan eh, Dick McQuickley. Parodie op Paul McCartney. Gespeeld door Eric Idle zelf. Dan hadden we Stig O'Hara. Eh, parodie op natuurlijk George Harrison. Gespeeld door Ricky Fataar. Barrington Womble. Oftewel Barry Wom. En dat was dan de parodie op Ringo Starr. Eh, gespeeld door John Halsey. En die had nog een paar rollen. Je had namelijk ook nog Leppo vijfde Beatle. Uh, dat verwees dan naar Stu Sutcliffe. De man die in de hele vroege jaren wel eens meegespeeld heeft. Uh, en vriend was van John Lennon. En ook wel de vijfde Beatle werd genoemd. En dan hadden we ook nog Pete Best. Uh, die, werd die werd genoemd Kevin. En die werd ook gespeeld door John Halsey. Nou, het is natuurlijk leuk om dat te horen. Het eerste nummer wat u hoorde, dat heette Ouch. En dat was natuurlijk overduidelijk een parodie op Help tweede nummer hoorde u... Uh, uh, hold Your Hand. Nou, Dat is ook duidelijk natuurlijk. En het laatste nummer ben ik even de titel van kwijt. Maar dat was duidelijk een... Uh, uh, uh, parodie op Twist and Shout. Nou, uh, The Rattles. Dus, uh, die titel zal ik u straks nog even vertellen. We gaan eerst zo eventjes... Wel wat vroeg, maar we kunnen ons schelen? De ene keer zijn we te laat de andere keer zijn we te vroeg. Dat kan wel eenmaal in dit leven. Niet waar. En daarom gaan we naar het nieuws. Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Bepswinners. De Zandvoortse tattooartiest Debbie Drommel heeft zaterdag een grote internationale conventie gewonnen. Op de twintigste editie van die conventie in Eindhoven maakte zij in de categorie Black Work de mooiste tattoo. Hiervoor heeft haar model Kirsten de Krouw zes uur stil moeten zitten. Het is een tattoo van een indianenhoofd met tooi, En op de voorgrond staan twee poppetjes. Kirsten en haar vierjarige zoontje vertelt een blije Betty, uh, Debbie Br Drommel... die optreedt onder de naam Zandvoort. Het was niet de eerste keer dat ze in de prijzen viel...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 Veel automobilisten zijn het eens met de pittige tekst. Anderen vinden de tekst nogal wrang en sarcastisch. Een woordvoester van de gemeente Nijmegen, die de tekst al postte op de sociale media, legde desgevraagd uit. We hopen dat een steviger boodschap meer prikkelt. Laat mensen zich meer bewust zijn van de, wat de gevolgen kunnen zijn van fietsen zonder licht. De boete voor fietsen zonder licht bedraagt 55 euro plus 9 euro administratiekosten. Maar laten ze dat dan om het begin ook maar eens opvoeren. En en laten ze dan die campagne gelijk uitbreiden naar die idioten die met een met een smartphone op de fiets zitten en zitten te appen. Ja, ja, en dat ja, lijkt ja. me ook makkelijk. Ja. Nou, wat vrolijker uh, nieuws voor fietsers is dat na vijf edities, geslaagde edities van Cycling Zandvoort de organisatie van het evenement bekend heeft gemaakt de eerste plannen voor 2018. En dat betreft de zesde editie van dat sportieve en gezellige fietsevenement. En die staat in de kalender voor 16 en 17 juni. Dat is dus al ver weg. Hoofdingrediënten van dat weekend zijn de bekende 24 uur race op de fiets. Dat zijn 24 uur racen. Voor fietsliefhebbers die enthousiast zijn geworden kunnen ze ook nog kijken op www.cyclingzandvoort.nl Nog steeds fietsnieuws is dat uit nieuwe cijfers van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland van het Centraal Bureau Statistiek blijkt dat in Noord-Holland en Zuid-Holland de inwoners voor hun dagelijkse ritten relatief vaak gebruik maken van het openbaar vervoer. De e-bike is meer populair in het zuiden van het land. Dit onderzoek naar meet de dagelijkse verplaatsingen... van de Nederlandse bevolking naar plaats en herkomst en bestemming. Het zal geen grote verrassing zijn... maar de auto is in alle gevallen van de provincies... nog steeds het populairste vervoermiddel. Opmerkelijk is dat er behoorlijke verschillen zijn... tussen die verschillende provincies. En daarvoor geldt Noord- en Zuid-Holland dus als... toch nog steeds het openbaar vervoer. Tot zover het nieuws van half halveen. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag over het algemeen bewolkt, maar het blijft wel droog. De zuiderwetse wind neemt in kracht toe en de temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en dan valt er lichte regen of motregen. De wind wordt west tot noordwest en is matig tot krachtig gevangen. De temperatuur wordt niet lager dan een graad of negen. Voor de komende dagen wordt er wisselvallig weer verwacht. Met elke dag wel wat kans op regen of enkele buien. De temperatuur gaat omhoog naar 12 graden. En dan vervolgens daalt hij in de polaire lucht naar 8 graden op zondag. Tot zover het weer. Question, you need to be quiet. No, sorry, next question. <laughs> no, we need money first. <laughs> <laughs>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 In my heart one day I fly away leave your love to yesterday What more can your love do? Yeah. One day I'll fly away Oh, I said I leave your love, leave your love to yesterday yeah. What more, what more can your love do? Ik kende dit dan nog niet van haar, maar... dit is wel heel erg mooi, hoor. Uh, het is ont ontzettend leuk dat je dat op hebt gediept, Ruud. Ja, leuk, hè? Ontzettend he? leuk, ja. ja. Ze, ja. Heeft, ze heeft zo heel erg veel gedaan. Ja. Mijn zusje. Ja. En uh, ja, dit is een hele oude opname inderdaad. We hoorden nog even Toet Tielemans... Uh, ja, zelfs Toet zat erin. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja heel ja, erg was, leuk. Nou, dan heb ik nog een verrassing voor je. Vertel. Als het werkt. <laughs> Dan moet ik even gauw ingrijpen. Ja, gauw naar de knoppen. Verrassingen moeten uitgepakt worden. Oho. Dit is een mooie. Hiervoor is destijds een, een Edison uitgereikt. It's me. Too far. Dan wil jij je het maar even verwend, hè? Je nou, van, zeg, dat, dat, is, was wel, even, dat was wel even terug in de tijd. dat ja. was ja, terug in de tijd. Uitgebracht ja. in 1980. Ja, ja, ja, ja. Was zij net terug uit Amerika? En daarna daar kreeg ze ook nog wel een Edison voor. Klein beetje kroon op alles wat ze heeft gedaan. Ja, ja. Nou, stil, stil. <lacht> begint hij nog een keer. Ja, ja, ja. Moeten we allemaal niet hebben. Goed, euh, nou, dat was Shirley Zwerens, uiteraard. En euh, dat was ook goed te horen. Maar ik vond ik vind dit echt een. een ja, fantastisch nummer. Ja. Uh, de, ik heb ook het originele singeltje nog ergens 45 toerplaatje. Maar ik vind dit echt ik vond het zo geweldig. En ik heb hem afgelopen zaterdag nog gedraaid. Ik vind het echt heerlijk om dit weer eens even te horen. Goed, we gaan nog even verder met uh, andere zaken. Oh. Hey lief, wat ben je lang de Romteis. Hey lief, soms ben ik je kwijt, dan zie ik je niet in levende lijven, in alle wolken drijven door de tijd. Een vrouw en een man die van elkaar dromen. Het einde niet meer dan tijdelijk. Wij zijn onafscheidelijk in het stof van de sterren: sterrenstelsels, verder door kraters verboden valleien. Ik ben wij Is het toch mooi, ongelofelijk mooi? Lief, tot in de eeuwigheid: mijn hart, mijn schat, mijn ziel, mijn me toeverlaat. Ik ben zo blij dat jij nu voor me staat, voorbij de tijd.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 Heel lief, dat is het toch mooi, ongelooflijk mooi. Rob de Nijs van zijn uh, nieuwe album en hij zingt dit samen met Frederik Spicht en het liedje dat heet Ik ben bij je. Ja en ik vind het mooi. Ja. Dat is heel mooi. Artiest in het licht en dat is een, uh, een oude Nederlandse zangeres. Dit is Maria Zamora. Te voy a se está poniendo de moda, en toda la capital, se está poniendo de moda, en toda la capital, ay, ay, ay, qué grabandira, su pusucu te voy a dar, ay, ay, ay, ay, qué grabandida, su pusucu te voy a dar, vamos cholito a bailar, en ritmo más popular. Je liefst a bailar, in ritme maar popular. ay, ai, ai, de kappa-beer de moda en toda la capital se está poniendo de moda en toda la Pailar en ritmo más popular vamos jurito a pailar en ritmo más popular ay ay ay digan fandera mijn koptelefoon. Ja, dat is allemaal weer geweldig. Het loopt allemaal als een, als een trein vandaag. Dat is echt niet te geloven. Wet van Murphy, geloof ik, ja, ja, ja, Zo heet ja, ja, ja. dat, toch? Goed, um, even kijken. Wat wou ik ook vertellen? Oh ja, Maria Zamora Esi Esu Mochachos. Ja. Ik weet niet of het Spaans een beetje lijkt, maar in ieder geval... Maria Zamora, dat was de artiestennaam van de Nederlandse zangeres Marietje Jansen. Ja, daar bereik je niks mee natuurlijk. Marietje <laughs> Jansen heet, dan bereik je helemaal niks Marietje in de muziek. Marietje uit de Jordaan, ja. ja. Marietje Jansen, en ze werd geboren in Amsterdam op 8 mei 1923... En zij overleed in uh, Purm, uh, Purmerend op 9 november 1996. Dus het is vandaag haar sterfdag. Ja, en ook dat telt voor artiesten in het licht. jaren geleden hadden we niet zoveel vandaag. Uh, eentje maar. Ja, het is zo'n beetje, beetje droevig. Uh. Ze komt dus uit de Amsterdamse Jordaan. En ze was vooral in de jaren 50 erg succesvol met haar Zuid-Amerikaanse repertoire. Nou, dat... Uh, uit de Jordaan komt al meer leuks. Dit was ook wel leuk. Maria Zamora, dus. En Soekoe Soekoe. Zo heette het liedje. En dat zongen we vroeger altijd al fonetisch mee, hè, Ben? Ja, geen idee wat we deden, maar we zongen het wel. a little girl. Ik heb nooit onder de stoelen op banken gestoken dat ik de, de eerste versie van dit nummer echt walgelijk vond. Vroeger als, als, als tiener, als een nummer op de radio zette, kwam dan zette de radio gewoon uit. Ik, dat, dat, ik vond dat vreselijk. Ik vond dat zo'n berg herrie, die, die, ja. die Phil Spector sound. Ik heb dat altijd gehaat. Dat doe mijn hele leven heen. Verschrikkelijk. Zo'n enorme berg galm en je geen detail hoort. Alleen maar, alleen maar herrie, herrie, herrie, herrie. Meer niet. Ik vond het verschrikkelijk. Maar later uh, dacht Ike Turner waarschijnlijk van... nou, ik, die versie was ook niet mijn grootste succes. Ik doe het een keertje dunnetjes over. En dat was dus deze versie. En die vind ik wel lekker. Want dit rockt en dit, dit swingt. Dit is lekker. En hier hoor je tenminste ook nog wat er gezongen wordt. Dat is heel makkelijk. River Deep Mountain High dus. Een remake uit de jaren zeventig van uh, Ike en Tina Trimmer. En lekker dit gewoon. Goed, nou, weet je wat het punt is, uh, Beb? Nou, uh, Dat is natuurlijk een heel droevige zaak. Maar uh, het uur zit er alweer op. Time passes quickly when you're having fun. Ja. De <laughs> tijd vliegt, zei Angela. Ze gooit een werk in haar hoofd. <laughs> <laughs> ja. En zodoende was je tijd. Ja, zodoende. Vandaag dat je een pet op had vandaag. Ja, nee, dat nou, ja. ja. had van die niet. Dat was voor die wekker, of die bult. Ja, nee, dat doe ik voor. Die zon die staat weer zo laag en, en uh, als die schijnt, uh, als ik dan in mijn scootje naar het station rijd, dan zie ik niks tegen die zon in, dus ik denk ik zet maar weer een pet met klep op, dan uh, word ik in ieder geval niet verblind door de zon, dat is makkelijk. de nou, te uh, terugweg is er al een klein beetje... Uh, ja, ik zal al, er zal het uh, wel weer regenen, nou dan wordt mijn haar niet mat met de pet, dat is ook makkelijk. Hey, we gaan naar het NOS Journaal van 1 uh, uur, zometeen hebben we een uh, leuk stukje cabaret. Jawel. En uh, we gaan straks ook natuurlijk nog proberen contact te krijgen met Henry Ruckert Een vooruitblik op zijn programma van morgen. En voor de rest uh, hebben we nog wat nieuws. En heel veel lekkere muziek nog. Ja. En dit is uh, de Dave Brubeck Quartet. <laughs> Ik zou zeggen, tot zo.